Middernacht het begin van donderdag 23 februari. Marjan Koekoek met het NOS-journaal.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 Europese onderzoekers hebben een technische fout ontdekt... in het experiment waarmee werd gemeten dat deeltjes sneller dan het licht gaan. Wetenschappers wereldwijd konden de resultaten in september nauwelijks geloven... omdat daarmee de relativiteitstheorie van Albert Einstein onderuit werd gehaald. Een woordvoerder van CERN zegt nu dat er een fout is ontdekt in het GPS-systeem... dat de aankomst van de deeltjes registreert. Het duurt mogelijk langer dan tot eind van de week... voordat meer duidelijkheid wo duidelijk wordt over de toestand van Prins Friso. De RVD zegt dat het stellen van een prognose in Oostenrijk... langer kan duren dan in Nederland. Oostenrijk kent een ander medisch protocol. Franse feministen hebben een overwinning geboekt in hun strijd tegen het woord mademoiselle. De overheid laat die aanduiding van een niet-getrouwde vrouw schrappen uit alle officiële brieven en formulieren. De Franse premier Fillon heeft daar opdracht voor gegeven. Het betekent dat Franse vrouwen voortaan niet meer hoeven aan te geven of ze getrouwd zijn. Dan nog het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Ook morgen bewolkt, dan wel bijna overal droog, met middags misschien wat zon. Het wordt morgen gemiddeld 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 en CFV, Casa Luna, Helco Span. Goedenacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Komend weekend komen de ministers van Financiën van de G20 samen in Mexico. De G20, het financieel-economische forum... waarin de 19 rijkste landen van de wereld vertegenwoordigd zijn... samen met de Europese Unie. Maar heeft zo'n organisatie als de G20 nog wel de toekomst? Ligt onze toekomst nog wel in globale verbanden? Of leven we eerder in de nieuwe middeleeuwen... waarin iedere regio zijn eigen boontjes dopt... en waarbij de staat zijn langste tijd gehad lijkt te hebben? Dat laatste betoogt in ieder geval de Amerikaanse politiekdenker Parag Khanna in zijn boek How to Run the World. En die vraag die leg ik vannacht voor hier in Casa Luna aan Joost Herman. Hij is hoofddocent internationale betrekkingen en internationale organisatie... Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En sinds vorig jaar is hij bovendien directeur van het aan die universiteit verbonden... instituut Globalization Studies Groningen. Globaliseringstudies dus in goed Nederlands. Meneer Herman, goedenacht en van harte welkom. Dank u wel. Ja, die G20, hoe belangrijk is die organisatie eigenlijk? Ik zou zeggen zeer belangrijk. Eh, omdat het een, een verzameling van mensen is die daadwerkelijk financiële mechanismen in de wereld uh, pogen te besturen. En daartoe ook uh, heel veel uh, mensen en middelen... Uh, tot hun beschikking uh, hebben staan. Ik zou dus zeker niet willen beweren, zoals Canada beweert dat de staat en zijn representanten hun langste tijd gehad hebben. Ja, dus die ministers van Financiën die reizen niet voor niets naar Mexico komend weekend. Nou, uh, kan ik me voorstellen dat mensen dat tot en met enige sceptisisme bekijken... als je ziet hoe lang Europa stegelt over de schuldencrisis en met name de Griekse crisis. Hoe moet het dan wel niet op wereldniveau? Ja, dat zijn twee vergelijkbare problemen of in ieder geval uh, zaken die in elkaar uh, aanhaken. Dat is ook het, het interessante van, van mondialisering, globalization uh, in het Engels. Dat de, een, een sterkere mate van verwevenheid tussen allerlei uh, mensen, systemen, uh, samenlevingen en werelddelen... Een, een, een dusdanige vorm heeft aangenomen dat, dat we niet op zich over Europa of uh, Latijns en Noord-Amerika hoeven te spreken maar inderdaad meer in thema's moeten denken. Uh, financiële uh, risicobeheersing, uh, veiligheidsbeheersing in de verschillende regio's. Want ieder regionaal probleem is per definitie tegenwoordig ook een mondiaal probleem. Ja, maar als het op uh, uh, regionaal niveau soms al zo moeilijk op te lossen is... kijk naar Europa, hoe moeilijk is het dan wel niet op uh, uh, mondiaal niveau? Ja, of omgekeerd. Uh, juist omdat het dan zo moeilijk is... om uh, op regionaal niveau tot oplossingen te komen kan de groeispeurt. kan de, de, de, de impuls juist komen van het naar een groter verband uh, kijken... om te zien of men kan leren van elkaar en of men oplossingen kan vinden die misschien wel van buitenaf opgelegd, of dat percipieert men dan zo... van buitenaf opgelegd wel werken, terwijl ja. men intern er niet toe komt. Nee. Wat heeft die G20 in de loop der jaren bereikt, vindt u? Waar zouden we staan zonder G20? Wat zouden we daarvan merken in ons dagelijks leven? Ja, dat is if-history. Wat is dat? If-history. Ja, ja, ja. Als, ja, als, als geschiedenis. Ja. Dus dat is een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Um, ik denk in ieder geval dat ondanks de vele fouten die gemaakt zijn, en daar zijn we mensen voor, uh, dat instituten als de G20, uh, de G8, um, het IMF, de Wereldbank, de wereld een stuk beheersbaarder hebben laten zijn dan uh, wanneer deze instituten er niet zouden zijn geweest. Maar geeft u eens een voorbeeld? En doet u dan eens even vrijelijk aan If History? <laughs> ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat is niet eens zozeer een kwestie van, van if-history, maar een aantal financiële crises in het verleden. Uh, het bankroet van, van Mexico, uh, de financiële ten ondergang van Latijns-Amerika, van, van Argentinië. Uh, de financiële crisis in Rusland, uh, vlak na de val van, van de Sovjet-Unie en het aan de macht komen van Boris Yeltsin. Uh, dat zijn allemaal zaken die, die uh, in potentie zeer ernstige consequenties, uh, destabilisering, veiligheidsrisico's uh, met zich hadden mee kunnen brengen. En daarop is op zich uh, redelijk goed gereageerd door de internationale financiële instellingen. En dan, dan hoeven we niet eens zozeer naar de G20 te kijken als, als politieke blikvanger van mechanismen die dagelijks uh, ingezet worden. Nee, het is veel beter om te kijken dan naar de, het IMF of de Wereldbank. De verzameling van lidstaten van de Verenigde Naties uh, die met kennis van zaken heel veel structurele crises met structurele maatregelen hebben opgelost. Ja, ja het is wel frappant dat de landen die u noemt, hè, Mexico, Argentinië Rusland, zijn nu allemaal lid van die uh, G20. Nederland zou dat ook heel graag willen zijn, maar wij zijn alleen maar vertegenwoordigd via de Europese Unie. We zijn dus af en toe als gast uh, uitgenodigd. Maar waarom mogen wij niet meepraten? Zijn we gewoon te klein? In economische termen denk ik uh, dat het niet eens zozeer daarin gelegen is uh, dat wij uh, te klein zijn. Uh, wat zijn we? De tweede investeerder in de, in de Verenigde Staten, uh, derde handelspartner van Japan. Uh, uh, we zijn een enorme, enorme economische macht, ook in financiële termen qua instellingen en dergelijke. Uh, de G20 is natuurlijk ook een politiek forum. En in dat politieke forum, anders dan, dan het IMF of de Wereldbank, die technocratische instituten zijn. In dat politieke forum uh, is Nederland natuurlijk een kleinere speler dan, uh, dan grotere landen als Canada of de Verenigde Staten. Uh, en daarbij komt dat uh, <coughs> uh, in de afgelopen. Uh, anderhalve regering zal ik maar zeggen, de huidige en de, en de vorige... Uh, Nederland zich op het internationale toneel uh, niet erg goed betoond heeft... in de zin uh, dat men steeds meer uh, recalcitrante geluiden is gaan, uh, gaan afgeven... ten aanzien van het belang en het nut van internationale samenwerking. Nou, dus we reden, hebben het voor onszelf verpest. Uh, dat zou ik uh, wel kunnen onderschrijven, ja, dat, ja. Uh, dat Nederland... Uh, Verwarring heeft gezaaid onder de traditionele partners... waar wij nu eigenlijk staan met onze internationale commitment. Op welke manier bijvoorbeeld? Nou, we zijn gaan avonds uh, ten aanzien van, uh, van de binnenlandse problemen die we hebben. En we hebben binnenlandse problemen, dat zal niemand ontkennen. Uh, het het uh, Afghanistan dossier is natuurlijk een van de meest uh, knellende dossiers uh, geworden... waarin Nederland uh, op basis van uh, binnenlandse politieke spanningen... buitenlandse politieke stappen heeft gezet die niet goed gevallen zijn bij de bondgenoten. Nee, Er wordt wel gezegd dat dat ons die plek in de G20 heeft gekost. Ja, nee, goed, dat is, dat is uh, niet aan mij om dat te zeggen. Uh, de hele kwestie rond uh, de spanningen tussen Wouter Bos en, uh, en uh, Jan-Peter Balken... daar speelt hij natuurlijk een, een rol in. Um, maar ja, ook dat politiek gekibbel heeft uiteraard ook draagvlak gekost... in, in de Nederlandse samenleving, de Nederlandse samenleving... Die vanuit de jaren 60 de meest internationalistische, de meest solidaristische samenleving ter wereld uh, was op dat mm -hmm. moment. Mm -hmm. Als je alleen al kijkt naar de, naar de bijna wildgroei van niet-governementele organisaties, die juist zijn oorsprong vindt in die jaren 60, dan. Uh, dan ontstaat een prachtig beeld van Nederland... dat zich inderdaad als klein land tot het centrum van de wereld betoont. Ja, en was dat ook terecht? Want wij hebben natuurlijk altijd wel een grote mond gehad. En we blijven natuurlijk relatief een klein land. Maar u zegt, nee, wij hebben ook echt ons partij waardig meegeblazen... op internationaal vlak, tot voor een paar jaar. Dat denk ik zeker. Na 1945 is de omslag gekomen. In 1948 de kolonie verloren, maar geen rampspoed geboren. Nederland heeft een nieuwe weg gevonden om een enorm potentieel dat we hebben in dit land... zowel qua hersens als uh, qua, qua daadkracht, uh, financiële armslag, uh, voorspoed... Nederland heeft een andere weg toen uh, gevonden... om zijn stemgeluid heel helder te laten horen op het, uh, op het internationale toneel. Dat heeft zich in de jaren 60, 1970 heeft zich dat vertaald in de zogeheten gidslandrol... Nou, dat mag af en toe misschien een beetje irritant geweest zijn dat voor het buitenland. Dat was ook een beetje dat vingertje. Zeker, hè? De, de, de, de dominee kant van het ja, Nederlands-buitenlands -buitenlands beleid. Uh, en daar, daar, daar, daar zijn uitgrijers mee gemaakt. Hans van Mierlo, waar waarschuwen China voor de laatste keer? 1919, <laughs> 19, wanneer was het ook weer? 1994, uh, geloof ik. Yeah. Uh, maar ten aanzien van uh, andere zaken... zoals de consequente bevordering van het respect voor de rechten van de mens. Uh, briljante mensen zoals Max van de Stoel... Uh, voormalig hoogcommissaris in zaken de nationale minderheden van de OVSE... de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Vele andere diplomaten uh, die hebben bijgedragen aan het verdrag van Rome... waarmee het internationaal uh, strafhof is opgericht. Uh, er zijn zoveel voorbeelden te noemen waar in Nederland via gedegen vakkennis en een internationale geest... gericht op samenwerking, prachtige dingen heeft bereikt. Ja, en die positie zijn we dus nu een beetje aan het verspelen, zegt u. Want uh, uh, misschien begon het met dat Afghanistan-dossier. Nu zit er een regering die, die uh, toch wat eurosceptisch uh, lijkt te zijn. Um, maar hoe komt dat, denkt u, dat wij met z'n allen wat aan het navelstaren zijn gegaan? Want dat geldt natuurlijk niet alleen op uh, beleidsniveau. Dat geldt ook voor, voor de bevolking. Wij kijken liever naar binnen dan naar buiten, lijkt wel. Um, ja, met een, heel, uh, met een heel duur woord heet het uh, historische dislocatie. Uh, en en wat betekent... wil dat duur woord zeggen? <laughs> en dat betekent inderdaad dat uh, na grote veranderingen in, in de maatschappelijke... maar dus ook tegenwoordig in, in uh, mondiaal maatschappelijke verhoudingen... in dit geval uh, de post-Sovjet-periode 1991... Uh, het drama in Srebrenica 1995... Uh, de verschillende financiële crises die we thans over ons heen hebben gekregen bevolkingen automatisch de neiging krijgen in zichzelf te keren... en in lichte of sterkere mate nostalgisch naar achteren gaan kijken... en zeggen vroeger was het beter. Nou, dat is een hele simplificering, maar uh, het, het komt er wel op neer... dat, dat uh, het buitenland, uh, de grote wereld, dan ineens te boos is geworden... of te verwarrend is geworden voor mensen... om proactief progressief beleid te voeren. Nee, men gaat dan liever kijken naar de directe omgeving, de manier waarop men mm -hmm, zelf functioneert... Mm -hmm. in het kleinere geheel. Ja, en dat is, dat is een mechanisme dat natuurlijk, uh, uh, u zegt het al... Uh, zich vaak uh, voordoet op het moment dat er een crisis is... of dat er te grote uh, veranderingen plaatsvinden. Toch als je Nederland vergelijkt met, met bijvoorbeeld onze buren in Duitsland... Uh, daar zijn ze een stuk positiever gestemd over uh, Europa. Ook daar is er kritiek natuurlijk. Maar toch, daar staat Europa, lijkt het wel hoger aangeschreven dan bij ons... Oh, en überhaupt zat. de wereld, misschien staat in Duitsland hoger aangeschreven. Ja, ook dat heeft natuurlijk weer met het verleden te maken. Dus daar zullen we niet al te veel in vroeten. Eh, um, de stemmingswisseling in Duitsland is natuurlijk ook zichtbaar geweest... Mm -hmm. de afgelopen maanden, uh, zo niet jaren. Maar minder radicaal minder radicaal, omdat Duitsland een sterkere positie heeft... en thans Merkel ook heel duidelijk gekozen heeft... voor het positioneren van Duitsland op een veel krachtige manier in Europa... dan vier, vijf, zes maanden geleden. Ja, ze zijn wat over de schaamte heen gestapt. Hè? De schaamte die wellicht met het verleden te maken heeft. Ja, Gerard Scheuder is daarmee begonnen. Uh, het herpositioneren van Duitsland als grote mogendheid in Europa. Uh, wat, wat schoorvoetend en soms mokkend aanvaard is... door, uh, door de, de kleine buurlanden en de, en de grotere buur uh, Frankrijk... Maar door de omstandigheden gedwongen hebben wij op dit moment ook geen andere keus meer dan Duitsland te volgen in de lijn die Merkel heeft ingezet. En de Duitse relatief goede groeicijfers bewijzen ook op dit moment haar gelijk. Dat, ja. zij, dat zij met haar economische politieke inzet ten aanzien van de eurocrisis het juiste koers, de juiste koers volgt. En ja, dat straalt misschien is het, nu ook de volking af. Ja, en dat verklaart dan ook misschien die positievere houding als het gaat om Europa als het gaat om globalisering. Wij... Ja, maar dat is tegelijkertijd ook de angst van de Fransen... dat Europa dus nu meer Duits wordt. Ja, ja en, want en die Fransen, Sarkozy lacht wel... maar een beetje als een boer met kiespijn altijd als hij naast Merkel staat. Nou he? ja, het is frappant dat zijn herverkiezing nu dus blijkbaar in de handen van Merkel ligt. En dat, ja, moet, ja. dat moet hem toch wel erg veel pijn doen. Ja, voor, voor de oprechte Fransman kan dat niet de bedoeling zijn geweest natuurlijk. Maar goed, in Nederland uh, kijken we meer naar binnen dan naar buiten. Dat, dat heeft ons misschien die plek aan tafel gekost bij die uh, G20. Ik weet wel zeker... Uh... Maar u zegt echt, als we, als we uh, dat beleid hadden voortgezet... als we die, die, die internationale samenwerking waren blijven benadrukken... dan hadden we daar gezeten nu komend weekend in Mexico? Ja, nog even afgezien van het feit of dat nou zo plezierig is om daar te zitten. Uh, dat, dat is een heel andere kwestie. Uh, of daar nou echt aan invloed, uh, uitoefening uh, heel concreet gedaan kan worden... dat is, uh, dat is natuurlijk uh, behouden aan het geheim van de vergaderkamer. Uh, maar in, in, in bredere zin kun je zeggen... dat Nederland zijn internationale positie enigszins verkwanseld heeft... door uh, nou, bijna onvoorspelbaar gedrag te vertonen... ten aanzien van bondgenoten die voorheen altijd konden rekenen op Nederland. En wat gaan we daarvan merken dat we er nu niet zitten komend weekend? Dat is misschien een te beperkte vraag, hoor. dat zal misschien niet het grote verschil maken. Maar het feit dat we op dat niveau niet direct meepraten alleen via de EU? Nou ja, we zijn natuurlijk wel vertegenwoordigd naar, via de Europese Unie. En dat is in het kader van de schaalvergrooting Waar, waar dit hele gesprek over gaat, de, de, de mondialisering... als proces van schaalvergroting en, en grotere verwevenheid, ook helemaal niet zo problematisch... dat de Europese Unie met één mond tracht te spreken. Nee, maar goed, Italië dat, zit er voor zichzelf, Frankrijk, Duitsland, dat, Engeland. Dat, dat ja. ondergraaft het argument natuurlijk meteen weer. Maar uh, het, is, het, is, het kan op zich geen kwaad dat de kleinere landen... lidstaten van de Europese Unie uh, proberen vereend te spreken... via, via het Europese Unie-lidmaatschap uh, en vertegenwoordiging... Wat Nederland vooral merkt is dat je in de wandelgangen van een dergelijke conferentie niet alleen, dus niet direct meespreekt over de financiële issues, maar ook over heel veel andere zaken die op dat moment ter tafel komen. Ik noem maar wat, de aanstaande Somalië-conferentie in Londen dat zal zeker in de wandelgangen in, uh, tijdens de G20 besproken worden continuering van, van, van de huidige Afghanistan-missie, de Kunduz-missie. Uh, natuurlijk proberen andere landen hun voelsprieten uit te steken... wat Nederland nou eigenlijk van plan is. Het klinkt misschien overdreven, maar de GroenLinks-VVD-discussie... klinkt ook door in de, in de burelen mm -hmm. van, uh, van andere landen. Men is in verwarring. Wat wil Nederland nou eigenlijk? Dus we uh, missen de aansluiting, we missen de directe mist, aansluiting. Je mist het diplomatieke circus waarbinnen veel meer achter het schermen natuurlijk zaken kunnen worden gedaan... dan op het frontale toneel van de, van, de, van de wereldpolitiek. En dat is misschien nog wel belangrijker dan dat we wel of niet aanschuiven... straks in Mexico. Nou, zeker omdat Nederland toch ingezet heeft op de Duitse lijn... Uh, kunnen we er zeker van zijn dat, uh, dat die Duitse lijn uh, hard en, en schel gehoord zal worden. Dus puur vanuit een financieel uh, perspectief is het niet zo problematisch. Het gaat meer erom dat je deel bent van een beraadslagingscircuit waarin te pas en te onpas heel veel meer zaken de revue passeren. Ja, U zegt, we hebben een kans uh, laten liggen. Eh, nou noemde ik al die uh, Amerikaans politiek-denker, Parag Kanna... die heeft een boek mm -hmm. geschreven, How to Run the World. En als je dat boek leest, dan, ja, dan kun je je afvragen... of het allemaal wel zo erg is dat we op, op globaal niveau uh, niet, uh, niet meepraten. Bijvoorbeeld in zo'n uh, G20, want hij zegt... Zo'n organisatie als de G20 is achterhaald. Het gaat niet meer om afzonderlijke staten... en samenwerkingen tussen afzonderlijke staten. Het gaat om een samenspel van allerlei spelers. Ook staten, maar ook nog gouvernementele organisaties. Multinationals, wereldsterren zelfs noemt hij als, als belangrijke spelers. Hij zegt, vergeet ze nou maar, die grote organisaties... die zijn machteloos bij het oplossen van plaatselijke... laat staan mondiale problemen. Ja, het zal u niet verbazen. Ik ben het daar niet mee eens. En waarom niet? In zoverre dat... Uh... Dat een, een, een groot aantal andere mensen in de geschiedenis al het, het wegvallen van de staat hadden voorspeld. Ik, ik noem me Marx, die in de 19e eeuw vanwege de, de, het samengaan van het internationaal proletariaat dacht dat de staat zijn functie had verloren. Um, om dan een hele grote sprong te maken, kunnen we naar 1991 krijgen. Francis Fukuyama, het einde van de geschiedenis. Iedereen zit nu lekker gezellig op dezelfde kapitalistische lijn. De ja, kapitalistische de analist. heeft gewonnen. Er is geen conflict meer, dus dan heb je dus ook niet meer die voormalige Staten nodig... die meer dan eens in de geschiedenis de bron van conflict zijn geweest. Dus hij is er zoveelste in de rij die, uh, die, die het belang van de staat uh, verontachtzaamt. En dat wil niet zeggen dat ik voor of tegen het belang van de staat ben... Um, over de afgelopen periode, uh, na 1991... toen men inderdaad ook dacht dat staten minder belangrijk zouden worden... is uh, vrij rap, na de Somali-crisis, na de Soudaan-crisis... na Joegoslavië, na Rwanda... Uh, rap het belang van staten weer... Uh, nou, in ieder geval niet afgenomen, gelijk gebleven, zo niet toegenomen. En is er in verschillende staten ook, uh, ook een renationalisering... van het buitenlands beleid heeft uh, plaatsgevonden... Maar wat noemt andere... u daarmee met de renationalisering? Dat men juist weer terugviel op de meer klassieke taken van de staat. Het propageren en het, uh, het nastreven van het nationale eigenbelang. Ja, dat doen wij eigenlijk ook natuurlijk hier in Nederland. Zeker, zeker, en dan is de vertaalslag natuurlijk die landen als Nederland zeker moeten maken vanwege hun relatieve uh, schaal... Dat dat nationale eigenbelang samengaat met juist die samenwerksverbanden. die we op bovennationaal, nou zeg ik iets gevaarlijks, maar goed, op bovennationaal niveau hebben georganiseerd. Mm -hmm. De Europese Unie, de Raad van Europa, de OVSE, uh, de Wereldbank, de Verenigde Naties als conglomeraat van, van tientallen autonome organisaties. Uh, de Vluchtelingenorganisatie. Dus dat is, uh, dat, daar slaat hij de plank uh, mis als hij een aantal andere actoren noemt. Actoren, die, spelers die zogenaamd dan uh, links en rechts staten voorbij snellen, maar bent, bent u het ook met hem oneens dat inderdaad uh, non-governementele organisaties, uh, grote bedrijven uh, nou, inderdaad die wereldsterren? Ik bedoel, uh, uh, Madonna kan heel wat losmaken. Uh, misschien kan Madonna wel los meer losmaken af en toe dan uh, dan een, een afzonderlijk klant. U bedoelt uh, weeskinderen die geen weeskinderen zijn uit een land weghalen? Ja. Ja, uh, ja, nou ja, dat is misschien niet het meest gelukkige voorbeeld, ik geef het toe. Nou, ja, maar, maar begrijp je uh, wat ik bedoel. Uh, uh, ik bedoel als je dat... daarna Bono gaat noemen of, uh, of Bob Geldof, dan kan ja, ik ja. ook nog wel wat negatiefs daarover zeggen. Maar, maar, maar, um, nee, maar die, die, Bono en Bob Geldof hebben ook veel goeds gedaan. Goed, toch? toch? Uh, daar kunnen we een andere discussie over hebben. Uh, uh, nee, nee, ik ontken helemaal niet dat deze actoren, deze spelers uh, van belang zijn. Uh, verre van dat. Maar juist die actoren hebben in de afgelopen jaren... hun waarde bewezen in het samenspel met staten. Het is niet zo dat... UNN en is die waarde toegenomen van die andere spelers? Zonder meer. En, en gelukkig maar. Omdat het ook in de, in de verklaring van het wereldbeeld past... zoals, zoals een land als Nederland... Uh, dat ook uh, de afgelopen jaren heeft aangehangen. Ja. Ja, Zelfs als we dan heel even snel een uitstapje mogen maken... naar internationale betrekkingentheorie. Dan, dan, als ik het heel simplistisch mag zeggen, dan, dan, dan, dan, dan was het oude wereldbeeld een, een verzameling van nazistaten die vanuit realistisch, met een hoofdletter perspectief, alleen dat eigen belang nastreefden en het podium voor zichzelf alleen opeisten. En dat is radicaal veranderd in de loop van de jaren 80, maar vooral na 1991. Toen zijn die niet-governementele organisaties opgekomen. Vanwege de technologische vooruitgang, vanwege allerlei communicatieprocessen, uh, makkelijke reizen en dergelijke, hè, zijn er veel meer zogeheten transnationale contacten tot stand gekomen. En de slimme staten, als ik dat zo mag zeggen, die hebben daar ook meteen de waarde van ingezien. Ja, no Noemen ze een voorbeeld van zo'n slimme staat? Nederland. Mm -hmm. Zeker. Nederland heeft een van de grootste NGO's, uh, NGO-communities. Uh, nog hele organisaties, ja. ja. ja. ja uh, gaan ga naar Den Haag, gaan naar Amsterdam. Alle grote, uh, in dit geval dan bijvoorbeeld humanitaire of ontwikkelingsgerichte... Uh, niet-governementele organisaties, hebben daar allemaal hoofdkantoren. Uh, Amnesty is groot geworden in Nederland. Goed zijn begonnen in, in Londen, maar, maar hebben toch gefloreerd in, in Nederland. Solidariteitscomités voor Zuid-Afrika, Cambodja, Vietnam. Het is allemaal begonnen in, in Nederland. En je kan zien dat de Nederlandse overheid heel slim... Die actoren aan zich gecommitteerd mm -hmm, heeft. Mm -hmm. Het is niet voor niks dat wij structureel, vanuit dat ontwikkelingssamenwerkingsbudget, die befaamde 0,7 en 0,8 procent van het bruto nationaal product, structureel heel veel geld aan deze organisaties spenderen. Omdat wij weten dat ze, een, nou, niet een verlengstuk, want ze zijn autonoom, maar dat ze uh, like-minded, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat ze gelijkgestemd gelijk gestemd zijn in het nastreven van die doelen waarvan ik dacht dat Nederland die nog steeds hoog in het vaandel heeft staan. Waarvan u namelijk, hoopt dat Nederland ja, die nog steeds hoog in het vaandel heeft staan. Zeker, eh, namelijk het wereldwijd bevorderen van het respect voor de recht van de mens... Uh, gelijkberechtiging van de vrouw en een recht op een fatsoenlijk bestaan. Met andere woorden, het nastreven van de millennium-doelstellingen die de Verenigde Naties hebben gedefinieerd: mm -hmm. halvering van de armoede, kindersterfte, moeder, moedersterfte ja. bij de geboorte en dergelijke. Dus de staat Nederland committeert zich ook aan de, aan de normen en waarden van die uh, organisaties? Nee, die, die normen en waarden zijn afgesproken door staten in het VN-proces. Mm -hmm. Ik bedoel, er is nog nooit zo'n grote juridische codex geweest. Een boek van afspraken. Nee, dus het is dus, dus, dus omgekeerd. Die, die organisaties kunnen ontstaan omdat die afspraken gemaakt zijn. Die zijn erop ingesprongen. En ja. ze zijn vaak effectiever gebleken dan in het normale staats-staatsverkeer. door juist die staatsgrenzen te omzeilen... en direct contact te maken met hun counterparts ja, ja. in de landen zelfs. De, de, de transnationale betrekking tussen, tussen niet-governementele organisaties in Nederland... en nou, ik was vorige week toevallig in Oeganda in Oeganda, die, die zijn verbazingwekkend groot. En dan kan je dus ook inderdaad zien... dat het proces van mondialisering hele positieve kanten heeft. Dat je mensen kunt benaderen die compleet verschillen... qua cultuur, achtergrond, kleur, uh, whatever maar wel heel erg gefocust zijn op diezelfde gebieden... namelijk een menswaardig bestaan. Ja, Dus, dus in die zin gaat u met, met uh, Kanna mee. U zegt, ja, wel zeker hebben die uh, organisaties meer invloed gekregen... maar in samenspel met de staten. Uh, zij uh, spelen die staten niet weg. Een, niet. Een, een ander uh, uh, element uit, uit het boek van uh, Paragkana, die Amerikaanse politiek denken, is dat hij zegt... Uh, die globale ordening... Die gaat toch helemaal niet komen. Sterker nog, die wordt nu afgebouwd. We gaan als, als regio weer onze eigen boontjes doppen. Hij vergelijkt het met de middeleeuwen. Hij noemt het de nieuwe middeleeuwen. En eigenlijk zegt hij, de wereld is straks opgebouwd uit zo'n 40 stadstaten. Dus hè, een, een soort middeleeuwse organisatiestructuur. Is dat een analyse waar, waar u zich iets bij kunt voorstellen? Nou, het is een hele prikkelende, prikkelende beeldspraak. In plaats van in de 21 ste eeuw zitten we dus in de 12e eeuw. En, en, en vergelijkt hij inderdaad een aantal uh, conglomeraten van macht. Ik noem een Apple, of die noemt hij ook. Een, een grote organisatie zoals Oxygen International. Uh, Shell natuurlijk, als, als een van de grootste multinational corporations ter wereld. Uh, die daadwerkelijk ook meer geld tot hun beschikking hebben... dan ik noem uh, Zambia of Lesotho of uh, wat dan ook. Waarschijnlijk uh, meer dan Zambia en uh, Lesotho bij elkaar. Uh, dat zou heel goed kunnen. Yeah. Uh, dat, dat, dat, dat is een hele prikkelende, uh, prikkelende beeldspraak. Um, het is ook een hele, hele uh, diepdroefstemmende beeldspraak... omdat de 12e eeuw nou niet bepaald het, het zin en van uh, de manier uh, waarop wij thans denken dat de mensheid met elkaar moet omgaan. En um, het doet volledig geen recht aan het feit dat... ook al vinden deze verschuivingen van mogelijke verschuivingen van macht en, en middelen plaats... het doet geen recht aan het feit dat we, weliswaar sinds 1945 maar toch... Uh, een enorm web, een institutioneel web hebben gebouwd... van samenwerkingsverbanden en institutionele uh, raamwerken... waarin deze actoren, die hij ook noemt, mm -hmm. zich keurig netjes hebben laten meenemen om profijt te krijgen van al die mogelijkheden... van internationale samenwerking die er zijn. Het is dus geen teruggang, zoals hij beweert. Nee, de, de, de opkomst van deze actoren is juist het bewijs... dat dat internationale raamwerk dat we gebouwd hebben met z'n allen sinds 1945... Op zich werkt. Nou hebben wij natuurlijk in, in ons deel van de wereld enorm geprofiteerd, inderdaad van het internationaal raamwerk. Al is het maar dat wij sinds 1945, u en ik, zouden niet weten hoe het voelt om in oorlog te leven. Dat is denk ik een heel groot uh, uh, winstpunt. Mm. Uh, van, uh, niet, niet te filmen zo'n groot winstpunt. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk andere regio's en andere gebieden in de wereld die daar toch een stuk minder van geprofiteerd hebben. Zonder meer, ik zeg ook niet dat mondialisering het antwoord is voor, voor, voor welke crisis dan ook ter wereld. Um, ik denk wel dat je moet beseffen dat um, het aantal conflicten uh, wat altijd gesteld wordt dat sinds 1991 uh, zo is toegenomen. Uh, op zich niet zozeer is toegenomen als wel veel beter uh, bij ons uh, gevisualiseerd. Um, wij zijn door die technologische vooruitgang... communicatie, revolutie, et cetera, et cetera... veel sneller op de hoogte geraakt... van uh, weer een lokale opstand in Dili in Oost-Timor. Uh, uh, een treinongeluk in Argentinië, uh, ik noem ja. maar wat... Um, die directe beleving heeft bij de mensen veel meer het idee gegeven... dat de wereld op dit moment in chaos ten onder gaat... en dat, dat Europa dan het laatste beschaafde bastion is... en dat we waar de grenzen moeten sluiten... om toch niet overspoeld te worden door, uh, door de ellende en de komende nee, tijd. Nee, dat is een beeldvorm, dat begrijp ik. Hè? We, we, we, we leven met alles mee. We zijn het ene moment in Homs, het volgende moment uh, zijn we bij Prins Friso... en het derde moment uh, zijn we op dat station in Buenos Aires. Dat ben ik met u eens. Tegelijkertijd zijn er ook regio's waar het daadwerkelijk niet zo goed gaat... Uh, uh, kijk naar uh, Afrika beneden de Sahara, uh, kijk naar het aanslepende conflict. Er is niet voor niets natuurlijk een uh, conferentie over Somalië. Is daar... uh, in die zin heeft globalisering niet overal het antwoord gebracht, kennelijk? Nee, natuurlijk niet, uh, omdat uh, zeer veel van deze landen uh, vanuit, een, vanuit een achterstand moeten komen. Um, en daarbij fix gehinderd wordt door... Dat kan ik ook niet anders stellen dan het is door het vaak hypocriete gedrag van juist die westerse landen... die dat proces van mondialisering zo uh, beklemtonen en, en er de vruchten van plukken. En op welke manier uh, uh, uh, remmen wij dan die ontwikkeling als westerse landen van uh, uh, die andere landen, die andere regio's? Nou ja, als een, als een concreet voorbeeld nemen. Um, uh, ik geloof niet dat het onze visserijvloot is, maar, maar andere Europese landen die met hun visserijvloot. Uh, vrolijk de kusten voor Somalië aan het leegvissen waren. op basis waarvan de lokale bevolking. geen middelen van bestaan meer, uh, meer hadden. Mm -hmm. En zich derhalve, ik, het is een simplisme. zich derhalve overgingen geven aan, aan piraterij. Um, nou, wat ik al zei, ik was vorige week toevallig op reis. Uh, ook in Kenia geweest, uh, florerende bloemkwekerijen. Maar Nederland is natuurlijk uiteraard niet geïnteresseerd... in de in competitie van, van Kenia's rozen. Uh, op die manier proberen wij natuurlijk ook zeer ons eigen belang... in dat mondialiserende systeem van, van economische dwarsverbanden te beschermen. Maar hoe krijg je rechtvaardigheid in mondialisering? Um, die rechtvaardigheid, uh, dat, dat is natuurlijk een hele, hele zware term. Um, zit hem erin dat die institutionalisering waar ik zojuist uh, op wees... Uh, moet worden voortgezet en in feite verantwoordelijk. Dat is wel een hele, hele, hele en, afschuwelijke En hoe bedoelt u dat? dat? Dat klinkt heel, heel stoffig. Uh, ja, precies. En uh, juist in die stoffigheid zit een garantie uh, tot succes. Oh, ja, leg eens uit. Nou, dat, dat, dat heb ik niet eens. Uh, dat heb ik niet bedacht. Uh, dat was uh, ten tijde van de, van de Volkenbond. Toen die in 1919 werd opgericht na, na het eerste grote afschuwelijke ja, De voorloper van de VN. Hè? De voorloper van de VN. Ja, toen heeft een, een Zwitserse staatsman Gustav Motta uh, ooit eens gezegd... Uh, de veramtering van de internationale betrekkingen... betekent dat het politieke gif uit de dagelijkse werkelijkheid wordt gehaald. Met andere woorden, zodra je politici over bloemenexport laat spreken... dan wordt meteen van alle kanten politiek gif geïnjecteerd. Als je nou op die momenten dat de tijd ervoor rijp is, zorgt dat dit soort afspraken, dat bloemenexport daadwerkelijk heen en weer kan gaan... vrijheid van diensten, vrijheid van goederen, wat wij in Europa zo prediken... Ja. Uh, en dat veramtelijkt, dan heb, hebben de politie op een gegeven moment... niet meer de mogelijkheid om hun gif erin te spuiten. Mm -hmm. En dat, dat is het beste voorbeeld dat ik kan geven... van hoe het tal van processen in Europa al zijn vormgegeven... Uh, hoezeer Frankrijk of Groot-Brittannië of Nederland... soms uh, tegen het uitspraak van, een, van het Hof van Justitie in Luxemburg kunnen blaten... als puntje bij paaltje komt, moeten ze hun mond houden... en gewoon doen wat er is afgesproken. Omdat het verdragstechnisch zo is uh, geregeld... en men erop toeziet dat die afspraken ook worden nageleefd. Maar in een tijd waarin veel mensen weer naar zichzelf kijken... en hun eigen belang voorop stellen... Waarom zouden wij verantwoordelijk dat we vrij verkeer met Kenia en Oeganda hebben? Vrij verkeer van, van mensen en diensten. Daar worden we toch niet beter van? Wij, wij zijn van de bloemen, niet zij? Ja, nou ja, maar te lange lessen worden wij daar natuurlijk wel beter van. Hoezo? Um, wat ik al zei, Nederland heeft een uh, enorme exportpositie. Uh, we zijn een exportgericht uh, land. En dan hoeven we niet naar de 20e of de 21e eeuw te kijken. En dan kunnen we ook naar de 16e eeuw kijken en nog uh, daarvoor. Ik ga hier niet uh, de Nederlandse geschiedenis herhalen. Maar wij hebben bijzonder, bijzonder geprofiteerd... vijf, zes eeuwen lang van het feit dat wij een open op handel gerichte natie uh, zijn geweest. Uh, die uh, die uh, als eerst in de meest verre streken van deze wereld uh, terecht uh, zijn gekomen. Het accepteren van een bepaalde mate aan competitie... in een gebied wat traditioneel Nederlands was, tulpenbollen, ik zeg maar wat... Uh, wil natuurlijk niet zeggen dat je moet terugschrikken daarvoor en daarmee allerlei andere mogelijkheden moet afknijpen. Want uiteindelijk zou vrij verkeer van diensten en personen met. We houden het voorbeeld even op Kenia mm. en Oeganda. Ja. zou ons op andere fronten weer nieuwe mogelijkheden bieden. Maar natuurlijk. Um, als je gaat kijken op dit moment al in de, in de technical appliance sector. Uh, dan, dan zie je dat Nederlandse producten uh, overal ter wereld te koop zijn, ook in de arme landen. Ja, dat, dat is natuurlijk het interessante van die, van die mondialisering. Ja. Of dat positief is of negatief, dat laat ik even in het midden. Maar, maar het, het consumentengedrag begint een steeds grotere mate van coherentie te vertonen. Met andere woorden, uh, nou ja, voor Apple is het dan gunstig dat iedereen een iPad wil. Mm -hmm. uh, maar ten aanzien van de toch steeds verbeterende medische voorzieningen... in, uh, in tal van wat we vroeger dan derde wereldlanden noemden... speelt Philips een hele grote rol. Ja, en de farmaceutische industrie en, ook. Uh, Glaxon nee? En en uh, Stukje bij andere, Beetje spelen andere, die een grotere ja. rol. Ik wil dat ging niet uh, altijd even van harte, maar uiteindelijk is dat wel gebeurd natuurlijk. Uh, en dat is, en dat is een, dan zijn we eigenlijk terug bij Marx... omdat dat mondialisering ook een bepaalde mate aan arbeidsverdeling in zich uh, draagt... waarbij gezegd wordt... inderdaad, als jullie je nou hierop concentreren... dan hebben jullie dan je, je vergelijkbare voordeel, je comparatieve voordeel... en accepteer dan dat het andere land van zijn comparatieve voordeel gebruik maakt. En op die manier vestig je dus die institutionele banden, die op een gegeven moment zo met elkaar verweven raken, dat het, zelfs al zou je het willen, zelfs al is er een ongelukkige politicus uh, op dat moment in het parlement die je tegendeel beweert, kan je daar niet meer los van raken. Op welke politicus doelt u? Ach, dat, dat, dat, dat is op zich niet zo, niet zo relevant. Maar er zijn natuurlijk krachten in de Nederlandse politiek... die, die, die inderdaad het idee opwerpen van... laten we nou maar gezellig achter de dijken gaan zitten... want dan behouden we onze welvaart. Dan hoeven we maar tot ons 65ste werken... en dan krijgt iedereen een mooi pensioen. Dat is natuurlijk nonsens. Want als wij nu achter de dijken gaan zitten... dan gaat ons nationaal inkomen pijlsnel naar beneden... En dan kan ook Geert Wilders niet meer tegen zijn achterban zeggen... je mag echt stoppen met werken op je 65ste. Dan We zal je dus tot je 75ste, je 80ste moeten doorwerken... en dan dood neervallen. We praten straks verder eh, met Joost Herman. Hij is hoofddocent internationale betrekkingen en internationale organisatie aan de Universiteit in Groningen. En ik wil straks graag met u verder praten over de, de plannen die er zijn... om eh, nog verder te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking... en welke consequenties die plannen, de uitvoering van die plannen... Eh, zouden hebben voor Nederland. Maar eerst muziek die u heeft meegenomen. Op de een of andere manier vind ik het heel... Toepasselijke titel On the Border van Al Stewart...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 the border. On the Border van Al Stewart, muziek meegenomen de Joost Herman. Hij is hoofddocent internationale betrekkingen en de internationale organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar is hij sinds vorig jaar bovendien ook directeur van het instituut Globalization Studies Groningen. En ik praat vannacht met hem naar aanleiding van de bijeenkomst... komend weekend van de ministers van Financiën van de G20 in Mexico... over eh, globalisering en de en tegens van die globalisering... In dat verband, we hebben het al even eerder vannacht gehad... meneer Herman, over de internationale positie die Nederland in heeft genomen en nu inneemt. De veranderende houding ten aanzien van internationale contacten en het belang daarvan. Binnenkort gaan de dames en heren van VVD, PVV en CDA... weer met elkaar brainstormen over mogelijk nieuwe bezuinigingen. En PVV-leider Wilders heeft al gezegd... dat er pas over bepaalde bezuinigingen te praten is... als er ook flink bezuinigd gaat worden op ontwikkelingssamenwerking... Uh, wat zou dat betekenen, denkt u, als uh, uh, die eis van Wilders uh, ingewilligd wordt? In de lijn uh, met mijn vorige antwoorden een verdere afkalving van uh, de internationale statuur uh, van Nederland... en alle, alle uh, voordelige elementen die daaraan verbonden zijn, aan die internationale statuur... Uh, om even terug te grijpen op dat artikel van Kanna, uh, die zei: uh, wie, be wie betaalt, bepaalt. Mm -hmm. Nou, dat is wat, wat, in zijn context een wat cruwe uh, samenvatting, maar daar zit natuurlijk ook wel een kern van waarheid in. Als Nederland veel geld spandeert aan internationale samenwerking, hetzij op het terrein van vredesoperaties, hetzij op het terrein van, uh, van ontwikkelingssamenwerking, dan is het ook duidelijk dat Nederland conceptueel daarin wat te vertellen heeft, dat ja, men naar Nederland luistert. We kopen tussen aanhalingstekens ja, dus de, ook invloed. Ja, maar op een hele positieve manier, uh, als we over deze terreinen spreken. Mm -hmm. nee, ik zou het dus niet, ik zou dan maar liever verwerven zeggen. Ja, verwerven, van, ja. ja, dat, dat is mooi. Tegelijkertijd uh, uh, wordt er natuurlijk vanuit Nederland nog steeds ontwikkelingsgeld uh, uitgegeven. Alleen heb ik de indruk dat dat ontwikkelingsgeld... Ook weer terug moet vloeien, lijkt wel. Het, het lijkt alsof de, de keuze die dit kabinet maakt. vooral eh, keuzes zijn waar wij uiteindelijk ook financieel gewin bij, bij kunnen verwachten. Ja, dat is op zich niet zo verrassend, zou ik willen zeggen. omdat we hebben het net over de dominee gehad in het Nederlands-Buitenlands beleid. We hebben ook altijd een koopman gehad in het Nederlands-Buitenlands beleid. De koopman uh, is prominenter aanwezig dan de dominee. Nou, ja, dat president. is in, in, in, in tijden altijd inderdaad in een wisselende samenstelling het geval geweest. Dus ook, uh, zal ik maar zeggen, in, de, in, de, in de, het oude type. Ontwikkelingssamenwerking, uh, ontwikkelingssamenwerkingsbeleid dat we gevoerd hebben, mm -hmm. was altijd een element uh, aanwezig dat het Nederlandse bedrijfsleven, niet-governementele organisaties en wat iets meer zij wel degelijk ook profiteerden van het geld dat wij uitzetten in die trajecten van ontwikkelingssamenwerking, uh, dat daar thans sterker de nadruk op wordt gelegd. Um, is, is ja, zou ik zeggen, voor de politieke bühne uh, bedoeld. Dat men laat zien dat, uh, dat dat geld niet zomaar wordt weggegeven... en in een bodeloze putsen verdwijnt. Maar wat vindt u van de keuze van dat uh, uh, beleid? Om, om, misschien is het voor de politieke bühne... maar tegelijkertijd is, is het wel een, een beleid dat op dit moment uitgevoerd wordt. Ja, en u ziet dat de diplomaatakkoor daar in toen in een mate geïrriteerd over raakt... Uh, richting, uh, richting de minister... Um, want inderdaad, uh, wat voor de politieke bühne is, uh, hoeft nog niet zo concreet uh, telkemale in het uh, beleid zelf uh, benadrukt te worden. En waar ligt dan die irritatie? Um, uh, Kunnen dat de Nederland... diplomaten niet waarmaken wat, wat, uh, wat het kabinet uh, voorschrijft? Moet ik het zo zien? Nou, staatssecretaris Knaap heeft natuurlijk een, een, een, een thematische verschraling... van het buitenlandse beleid, van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid... voorgesteld door uh, zich meer te richten op een aantal sectoren... waarin uh, Nederland blinkt, uh, natuurlijk. Water en uh, regenbouw. Ja, geen onlogische uh, keuze lijkt me. Op zich, op zich helemaal niet. Um, maar daarbij doet zich het, het feit voor dat uh, binnen die keuze... Uh, te zeer wordt benadrukt uh, dat Nederland er dan ook profijt uh, van kan hebben. Ik denk dat je dat argument helemaal niet zo, uh, zo sterk moet, uh, moet uitspreken. Omdat dan uiteindelijk, eerst in de beeldvorming... maar later in de daadwerkelijke praktijk... Alleen dat eigenbelang nog als focus wordt aangebracht in, uh, in het buitenlands beleid, uh, schuine streep, het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. En daarmee vereng je je visie en daarmee sluit je je af voor het kunnen inspringen op noden, dan wel kansen, die zich op aanpalende terreinen bevinden. Ja. Bovendien gaat het natuurlijk wel een stuk weg van wat sinds 1979 in die fameuze beleidsnotitie Mensenrechten in het buitenlands beleid uh, staat. Dat het streven naar een menswaardig bestaan voor iedereen op deze planeet uiteindelijk de drijfveer is en dat wij daaraan moeten bijdragen. En maar dat... hoe, hoe duidt u dan uh, het akkefietje rondom de mensenrechten-tulp? Dat is de Nederlandse staatsprijs voor mensenrechten. Er stond een groot artikel over in HP De Tijd onlangs. Die prijs is na veel gesteggel wat weggemoffeld uitgereikt... aan de Chinese dissidenten Ni Yulan. Ze was daar zelf niet bij, haar dochter ook niet. Die zou komen, maar die mocht het land niet uit van de Chinezen. Maar minister Rosendaal van Buitenlandse Zaken... heeft uh, weliswaar uh, die prijs laten uitreiken... maar heeft geen protest laten horen bij de Chinezen. Nee. Hoe verhoudt zich dat tot dat uitgangspunt dat u net citeert? We waarschuwen China voor de laatste keer. Dat is een keer geprobeerd en uh, Hans ja, Milo ja. uh, stond daar... Dat is dan misschien weer de andere kant, maar toch. Uh, Stond daar enigszins alleen. Uh, ik zal dus niet zeggen dat het Nederlands mensenrechtenbeleid... of het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid uh, in staat is... de grootste reus op de knieën te krijgen. Helemaal niet. Um, dat de prijs is uitgereikt door de onafhankelijke organisatie vind ik fantastisch. Want het doet recht aan de strijd die geleverd wordt in China. En Nederland heeft tal van andere kanalen dan het botweg banaal veroordelen van China voor de zoveelste keer. Heeft tal van andere kanalen tot zich om te pogen daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van China verbetering te brengen. En dat gebeurt ook. China is, nou, ik wou bijna zeggen, een mooi voorbeeld. China is een voorbeeld waarin je kan zien dat een groeiende minderklasse het in toenemende mate veel beter heeft dan pakweg tien jaar geleden. Uh, onze universiteit, net zoals vele andere universiteiten... Wij hebben zulke diepgaande contacten met onze Chinese counterparts. Mm -hmm. We kunnen PhD's uitwisselen. We hebben agro-projecten uh, agro, uh, lopen in China. We hebben direct toegang tot uh, lokale beleidsbestuurders. We, hebben, we steunen milieubewegingen daar. We doen wat dat betreft ontzettend veel. En dan inderdaad ofwel botweg veroordelen, ofwel helemaal je mond dicht zicht houden... dat is helemaal niet nodig. Er is die hele mooie middenweg. Ja, en die middenweg moet bewandeld worden. Ten slotte, uh, Jeroen Herman, um, het lijkt erop... Uh, Joost Herman, neem me niet kwalijk. Het uh, lijkt erop dat, dat het geld voor ontwikkelingssamenwerking... eerder minder dan meer zal worden. Die, die uh, gang is ingezet en lijkt niet te stuiten. Maar is eigenlijk dat wat u zegt uh, goedkoop is duurkoop? De, te lange lessen, zeker. Omdat je a, dus aan die invloed uh, verliest... Uh, in die fora waarin over dit soort projecten wordt uh, gesproken. We, we leveren minder uh, middelen, dus dan heb je ook minder, uh, minder te zeggen in deze, uh, in deze constellaties. Voor de mensen zelf, voor de mensen, de boeren in Bolivia, voor de uh, Chinese middenstand in, uh, in China en waar ook ter wereld, zal het uiteindelijk betekenen dat Nederland als, als partner niet meer serieus genomen wordt. Als die mensen het beter krijgen op de termijn, dan zullen ze niet als eerste naar Nederland kijken om. Inderdaad, die relaties aan te knopen die ons wel profijt zouden brengen. Jozef Herman, dank voor uw komst naar Casa Luna. Aan de vooravond van de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G20... komend weekend in Mexico. En uh, goede reis terug naar huis. Dank voor uw komst. Zeer bedankt. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken bewerkt voor radio. Deze week de kus van Gertijn.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 Ja, ik wil me nergens mee bemoeien, hoor. Maar die paar kilometer de provincie door, vermurf je daar de machten mee? Of zou je dan het hele end op je knieën moeten kruipen, zoals ze in Griekenland doen? <laughs> of, of, of, wacht, is het maar een kleine dienst die u vraagt? Een klein kwaaltje wat verholpen moet worden? Oh, dat is natuurlijk de geheime betekenis van die paaltjes. Alleen aan de autochtonen bekend. De gele is voor migraine en extra oog. De rode is voor de grijze en de groene staar. De groene is voor gebroken botten. Maar de blauwe, oh, die is erg. De blauwe is voor kanker. Ik loop de blauwe. Oh. Oh, pardon. Wat heeft u, als ik vragen mag? Heb ik het? Dat is de vraag. En als ik het heb, wil ik er dan iets aan laten doen? Ik vroeg het de arts. Dokter Strijbos, stel dat ik het heb en ik doe niks. Wat gebeurt er dan? Ja. Ja, dat is de Sylvia Millekam route. De wat route? Dat weet hij toch wel? Die, uh, die bekende actrice, die televisiester... die in homeopathie geloofde en zich niet wilde laten opereren? Ja, ja, natuurlijk. Die, ja. Die route die eindigt onherroepelijk in de dood, na zo'n vier, vijf jaar. Maar mevrouwtje, we weten nog niks zeker. En, uh, laten we gewoon afwachten en laten we niet meteen van het ergste uitgaan. Hm. Dus u hebt ook... Uh... Nou, er was iets misgegaan met de foto's. En, uh, en uh, er moesten nieuwe worden gemaakt. En die liggen daar nu op zijn bureau. Die gaan we bekijken vanmiddag. En wat te zien is op die foto's, probeert u te beïnvloeden met deze wandeling? Ja, opeens vanmorgen dat idee waar dat vandaan komt. Geen jaar in een kerk geweest. Dat zit diep. Dat zit dieper dan de kerk. Ja. Ja. ja hoewel me dat niet bevalt. Gauw weer geloven als je iets nodig hebt. Dat pleit voor u? Wat een onzin, dacht ik toen weer. Wat vonden ze is al lang geveld. Ik ga terug naar huis. Ik neem de auto. En ik... ja, toen was er toch wel iets dat zei nee. taai hè dat katholieke weefsel. Die gelovigheidsklieren in ons lijf. Wat is er te zien op zulke foto's? Schaduwen, witte... Witte puntjes. Witte puntjes? Als het mis is. Ik weet zeker dat de machten boven u genadig zijn. Die kijken welwillend op u neer. Die sturen een engel om die foto's groot te poetsen. <laughs> Dank u. Die vrouw in Parijs... Die is wel gestorven. Maar jaren later pas. Was al oud. Ik betrap me erop dat ik naar uw boezem staar. Oh. Ik zou nu graag een slokje nemen ter opwarming. Maar dan zult u wel helemaal denken, nou, het gaat er lekker in bij die vent. Oh, nee, nee. Gaat uw gang. Nee, nee. Nee. Moet ik ook mee ophouden. Dat goede voornemen schrijft u op? Luister. Dat grazen van die koeien. Grazen van koeien klinkt alsof blaadjes van bloknoot worden gescheurd. Wat dacht u? Als iemand nog zulke wandelingen kan maken. Oh, dat zegt niks. Jarenlang trouw naar dat borstonderzoek gegaan. Nooit iets aan de hand en dan... Nou ja, niks is zeker. Hè? Niet te veel over nadenken. Het is goed dat u mij bent tegengekomen. Mensen op andere gedachten brengen is mijn beroep. <laughs> nu hangt de vraag in de lucht. En u? Niets onder de leden uitwisseling van kwalen. Oh nee hoor. Ik mankeer niks op het moment. Doodongelukkig, dat wel. Oh? Zou je niet zeggen? Ja, toch wel. <laughs> Onder al dat geklep en gekoud verbergt zich een diepe melancholie die een goed waarnemer meteen bespeurt. Ja. Ik woon een week in zo'n huisje in het vakantiepark. Ik moet een programma afmaken. Maandag beginnen de repetities, dus... Ja, ik moet een beetje opschieten, maar ik mis nog een verbindend idee. En daar hoop ik vandaag al lopend achter te komen. Ik ben niet zonder succes in mijn vak. Ik heb me ontworsteld aan mijn grauwe jeugd, daar achter heerlijk. Nou ja, goed. Ontworsteld... Je denkt dat het leven een enorme reis is en wat blijkt... een rondje om de kerk. <lacht> Toen ik aankwam, he, we gingen inschrijven... het park is stil, zo buiten het seizoen... stond er een beer bij de balie. Een man in een berenpak. Ja. Het is een nogal troosteloos gezicht, kan ik u zeggen. Een man in een berenpak. Als het niet erg druk is en de motregen valt. Hij was in dienst genomen om de wachtende op te vrolijken. Neem ik aan... En uh, toen ik binnenkwam, was hij een ballonnenkroon aan het knopen voor een paar verveelde kinderen die daar op hun koffertjes zaten te wachten. En toen hij mij zag, toen kwam hij op me aflopen met zo'n komisch schuifeltje. Zette die ballonnenkroon op mijn hoofd, uh, wees naar me, lachte zo'n diepe berenlach. Ho, ho, ho, ho, ho, Kinderen lachen wat flauwtjes mee. En ik laat hem maar begaan. Maar opeens valt hij stil. Hij kijkt me aan, verstrakt voor zover je aan iemand in een berenpak kunt zien, dat hij verstrakt. En loopt weg. Hij vlucht zo wat. Laat mij daar staan met dat ding op mijn kop. Hij had u herkend. Ja, dat vrees ik ook, ja. In het berenpak zit een mislukt artiest. Of god weet, een klasgenoot van de Kleinkunstacademie... die de hele neergang van zijn carrière besefte toen hij mij zag staan. Er waren met z'n twaalf op school. Van de meeste heb ik nou meer iets gehoord. En ik moet al door aan hem denken. Wie, oh wie, zit er in dat berenpak? Ik meid de balie om niet nog eens tegen te komen. Om niet nog meer in verlegenheid te brengen. En intussen brand ik van nieuwsgierigheid. Ik zou hem willen volgen naar zijn kamertje en willen betrappen... op momenten die dat hoofd afzet. Misschien moest hij gewoon dringend naar de wc? <lacht> hij had diarree, die beer. Ja. <lacht> Oh, en u denkt hierover om uw volgende programma een Berenpak te spelen. Nou, ja, het, het <laughs> zou kunnen. Trieste verhaal van een man in een Berenpak, werkzaam in het Landalpark. Eerste werkdag, we zien hem oefenen voor de spiegel. Hoe hij het beste waggelt, hoe hij het beste op zijn borst robbelt. En dan staat hij stil en dan kijkt hij naar dat hoofd in die spiegel. En hij denkt... Mijn God, wat ben ik diep gezonken. Ik die de belofte was op de Kleinkunstacademie overleef nu slechts dankzij een bierenpak. Ik ga het bos in, ik hang me op, ik, ik, ik schiet mezelf overhoop, ik knop op aan de hoogste boom. Dat is heel overtuigend. Dank u. Een beer trommelt niet op zijn borst. Oh nee. Dat doet een gorilla. Ja, Verdomme. Ja. Verdomme. Valt het mee? Nou misschien dat ik in de gauwigheid iets nieuws kan kopen. En heerlijk kan en moeilijk tegenover die dokter gaan zitten met de scheurende rok. Slordig vrouwtje. Ja. Altijd een goede indruk maken. Ik, uh, ik moest maar weer eens gaan. Zal ik met u mee gaan winkelen? Ja? Nee, ik, uh, ik wacht heel geduldig hoor, op het stoeltje naast het pashok. Mijn vrouw waardeert mijn oordeel altijd zeer. U hebt een vrouw? Nog net. Ja. Goed. Mooi. Zullen we dan maar? Ja. De kus van Thijs, met Karin Krutsen en Hub Stapel. Voor terugluisteren of meer informatie kijk op radiotheater.avro.nl.